Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Om een opleving van het coronavirus eerder te signaleren... gaat het RIVM het rioolwater vaker onderzoeken. Na de zomer wordt het water drie à vier keer per week gecontroleerd. Nu is dat nog 1 à twee keer, meldt het AD. De GGD's kunnen dan vlugger in actie komen met bron- en contactonderzoek. En het RIVM kan sneller oproepen tot maatregelen. In het rioolwater is het virus via de ontlasting al te zien... voordat mensen ziek worden en ook als ze helemaal geen klachten krijgen. Hoogleraren pleiten in trouw voor een Taskforce Ventilatie. Die zou het kabinet dan advies kunnen geven, zoals het OMT dat op medisch gebied doet. In België bestaat al zo'n adviesgroep. Hoogleraar Bluisen van de TU Delft heeft zich aangeboden bij het ministerie van Volksgezondheid, maar daarop is nog niet gereageerd. Bluisen noemt het advies om een kwartier per dag te luchten een lachertje. Ze zegt dat de rook van enkele sigaretten ook niet na een kwartiertje verdwijnt. Verder raadt Bluissen aan de airco uit te zetten bij bezoek... omdat anders aanwezige lucht wordt hergebruikt. Reizigersorganisatie Rover wil een compensatie voor mensen... die gedupeerd worden door de uitval van treinen door personeelstekort. Zo zouden ze extra kosten die ze maken voor eigen vervoer terug moeten krijgen. Ook wil Rover dat ProRail de overlast zoveel mogelijk beperkt. De afgelopen dagen vielen er meerdere treinen uurlang uit... door een tekort aan verkeersleiders... ProRail heeft bevestigd dat de kracht in het rooster nog twee maanden duurt tot 1 oktober. De Nederlandse judoka's hebben op de Olympische Spelen in de halve finales de landenwedstrijd verloren van Frankrijk. Tegen Duitsland kan de ploeg nu nog brons halen. Het weer staat aan een stevige westenwind en aan de noordkust is er kans op zware windstoten. Verder vallen geregeld buien, soms ook met onweer en de maximumtemperatuur is 19 graden. In de namiddag neemt de wind geleidelijk af en ook morgen is het een stuk rustiger.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is Zoalsimie. zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak Leef. Yes, tweede gedeelte in het radioprogramma. Een grotere pijn ook hier. Zeker. Straks onder andere de geschiedenis. Wat gebeurde op 31 juli door de jaren heen. En wie zijn de jarigen allemaal. Maar eerst even een heel soort sappig. Jezus, wat een commerciële plaat dit. Ongelooflijk. Bruno Mars en Anderson Pack. Skate. We'll Simpel gegeven, maar toch echt leuk. En meer zoet dit ook, hè. Bruno Mars met Anderson Pack. Ja, Anderson Pack kan nog wel eens een randje aan zitten, maar dit is allemaal verdwenen bij deze samenwerking. Ook nog uh, Silk Sonic en Skates. Huh? Met van die uh, vier van die wieltjes. Oh ja. En van die korte broekjes. Ja, dan... Uh, Zomers iets. Zomers tafereel in ieder geval. Goed, het is de nieuwe plaat van uh, deze twee heren. Het doet erg denken aan Curtis Mayfield. Jaren zeventig. Uh, Isaac Hees heeft er ook eens weg van. Het is allemaal terug van weg geweest. Het mag er allemaal zijn. Deze moeilijke perioden. Jazeker. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken naar uh, 31 uh, juli. En wat gebeurde in uh, 1962? Ze stoppen er officieel mee. Met cool. Ja, de uitzending van zender, radiozender uh, Mercure uit uh, Scandinavië. Die lag toen namelijk voor Kopenhagen. Wat was het? De Pienis, uh, 600 kilometer uit de kust of zo. Dus hier gewoon een internationale wateren hij En uh, daar mocht hij liggen. Er waren ook, was ook geen wet om dat te verbieden. Uiteindelijk hebben ze daar vanaf 1958, want nu zijn ze officieel uh, gestart, tot 1962 zijn ze daar uh, bezig geweest. Eerst was er één schip, later waren er twee schepen. Toen waren er drie schepen die uit de uit, Uitzonden. En uh, het was allemaal ontstaan... omdat namelijk uh, een uh, Peers Hansen... Peers Jansen moet ik zeggen... die kwam met het idee... die had onder andere Radio Luxemburg gehoord... en die hoorde allerlei muziekstijlen... die op de Deense zenders helemaal niet te horen waren. Die zegt van... waarom wordt hier niet dat soort muziek gedraaid? Maar goed, ze hadden daar de, de alleenrecht... Deze Deense zenders, de nationale zenders, om uit te zenden. Dus uiteindelijk heeft hij daar verandering in gebracht. Heeft daar dus plus minus vier jaar uitgezonden. Niet onverdienstelijk, namelijk na drie jaar hadden ze al plus minus tussen de drie en vier miljoen luisteraars. Oh! Dus dit oh, is voor ons wel een hele verre zender. Radio <laughs> Veronica is er niks bij, zeg maar. Nee. Even een jingle. Nee. Wat vaag Er wordt trouwens, ik heb er nou zitten luisteren. Niks want te verstaan, dat radio natuurlijk. Allemaal in teens. Te maar goed, er wordt wel heel veel gepraat, vond ik ook trouwens. Oh. Ja, viel mag ik een beetje ja, tegen. Hou ik hou ook niet van radio. Nee, nee echt wat, nee, ik nee. hou van muziek. Ik gelul op de radio. Ja. Goed, ja. wat nog meer? Ja, in uh, 1971 uh, landde Apollo 15 uh, met aan boord uh, Alfred Warnen en Dave, David Scott en uh, James Irwin uh, op de maan. En uh, dat is niet de eerste keer, dat is de tweede keer of zo? De derde keer. De. Voor mij de, de, de, de, de, de, de. Ja, de derde. Ja, de Apollo 11 was natuurlijk de eerste. Dus al die Apollos daarvoor, was allemaal een oefening. Apollo 11 was natuurlijk degene die daar uh, uiteindelijk uh, landde. En daarna hebben ze nog een bezocht. Iets gezocht en daarna ook helemaal niet meer, geloof ik. Hè? Te veel UFO-waarnemingen, geloof ik, dat ze daar een beetje onrustig van werden. Dat was het toch? Ja. ja. Maar wat ook heel grappig is, want, uh, dat ze wel vertelden, ze hadden postzegels mee naar boven genomen. En daar, daar is een soort, uh, uh, uh, soort uh, schandaal uit ontstaan. Oké. Okay. Even kijken hier. Ze kregen, de astronauten hadden 400 enveloppen met postzegels meegenomen. 100 voor Duitse postzegelverzamelaars en 300 voor eigen verkoop. Daarnaast heeft ze in beslag genomen. Het voorval leidde tot strengere controle voortaan. Dat ja, werd het het eigen bagage. En ze werden vanwege het voorval gedegradeerd in rang. En nooit meer voor een ruitenvlucht gekozen. Oké, okay. yes, uh, door postzegels. Ja, en de gezagvoerder David Scott die heeft dus na die missie diverse keer gezegd dat hij en zijn collega-astronauten geen brave Hendrikken waren. Nee, Wat heb je gedaan in inderdaad wel. Porscheggens Echt, Dat is toch niet te geloven? Dan ben je getraind. En alle apparaat heb je gezegd. En wat ga je dan doen? Wat verbeeld je? Porscheggens meenemen. En heeft hij ze daar afgestempeld of zo? Ja, zoiets. Ik snap ook niet wat de meerwaarde is. Deze postzegels zijn in de ruimte geweest. Oh, die zijn meteen 10 euro meerwaarde. Ja, misschien. Nou, ja. Ik, denk, ik denk dat ze nog wel meer. Dragen. Ik denk dat dat uh, in die ja? tijd. Ja. Uh... Nou, ze zijn in beslag genomen. Dus uh, helaas, helaas. Ja, en Dus als je ze nu weet te bemachtigen, zijn ze nog meer waard. Ja, ja. dat nou ja. is wel waar. Ja. Goed, 1968, de eerste aflevering van het kom, uh, komische serie start in uh, Engeland, BBC. We hebben het over Dad's Army. Het, loopt van, het liep van 1968 tot 1977. 80 afleveringen over negen seizoenen. Het kwam hier in, uh, in Nederland ook op de televisie. De Vara zond het uit. Daar komen de schutters, zo noemden ze het. En het is een uh, fictief Zuid-Engels kustplaatsje. Wallington, On Sea en kapitein The Man Warring. Uh, met de bekakte Wilson, dat waren de hoofdrolspelers natuurlijk. Het waren dus ook hele oude mannen bij elkaar die eigenlijk gewoon... Uh, Alleen oefeningen moesten doen. Uiteindelijk nooit echt moesten optreden. Maar goed, dat was echt knulligheid en top. En uiteindelijk uh, uh, is een van de, de, de leden van deze uh, crew. James Beck is op 44-jarige leeftijd. is al overleden. Hij was eigenlijk een van de jongste uh, soldaten, zeg maar. Joe Walker speelde hè? En het maf is, ik heb een tijdje gelezen in deze James Beck... Eh, overleed aan uh, uiteindelijk toch uh, iets met zijn leven. Te veel alcohol genuttig. Wat hij voor rollen allemaal gespeeld heeft tussen 1961 en 1973... is ongelooflijk. Wat is die actief oh, geweest? We kennen hem alleen van die film eigenlijk. hè? Nee, nee, nee, nee. niet. Hij heeft echt zoveel rollen gespeeld in ja. allerlei tv-series, films... ook al zichzelf een keer in films. Het is ongelooflijk, deze James Beck. Echt wel een interessante persoonlijkheid in okay. deze Dad's Army. In 1938 uh, bereikte de Britse stoomlocomotief de Mallard. Die bereikte uh, een snelheid van 202,7 kilometer per uur. op het traject van Londen tot Newcastle. En dat is een record, en dat is uh, dus 60 jaar blijven staan. 60 jaar, zo. Dus dat is wel heel lang. En uh, ja, uiteindelijk uh, is hij, uh, nog een keertje, hebben ze het nog een keer geprobeerd of hij nog sneller kon, maar helaas. Maar hij heeft dus wel in zijn leven dat uh, die locomotief 2,4 miljoen kilometer afgelegd. En hij staat nu in het National Railway Museum in York. Ik heb hem gezien, hè? Ik zie je rij. Wat een mooi ding, man. Ja, zeker. Hè, een stoer gevolg, gewoon. Nee, heb je hem in Engels hier rijden? Nee, maar gewoon op beelden op YouTube. Even oh. gekeken. Ik denk eens even kijken of daar geluid bij zit. Nou, dat hoorde je net. Ja, maar dat dat denk ik denk gewoon... Wauw, wat een stoer ding. Echt voor en, die nee. tijd. En nog een klein detail. De Mellert. dat betekent dus wilde eend. Ja. Oh, heerlijk. Dan dus doe je Met een trein naar een wilde eend. Jazeker. Ja, en in 2003... Um... Wordt in de avonturenpark Hellendon de laatste optreden... Uh, uh, vindt daar plaats van uh, Bassie en Adriaan. nee. En uh, enkele dagen daarvoor uh, wordt, werd uh, bekendgemaakt... dat uh, de acrobaat uh, Aad van Toon uh, helaas uh, kanker uh, geconstateerd uh, uh, was. En uh, hierdoor uh, moet de geplande uh, afscheidstournee worden onderbroken. Pas later uh, werd duidelijk dat dit... Uh, het allerlaatste optreden was. Dus Oké, okay. dus hij, hij 85 over. is Bashi En hij is, geloof ik... Ja, geloof ik, hij is een stuk jonger. Hij is zeven jaar jonger, geloof ik, uh, Adriaan. Dat is uh, wat bijzonder, hoor, die twee gewoon bij elkaar. Nou goed, in 2009 in het Noorse gedeelte van de, de Skyrak. Dat is een, uh, een zee. is een, is een milieuramp uh, ontstaan. Eigenlijk, in eerste was het een ramp. Maar later ook weer niet. Het is een gestrande Chinese hand-sized bulk carrier, full city... Hij kreeg motorstoring en had zeven, onder andere 700 ton zware bunkerolie aanwezig. Dat is gemorst omdat hij daarop door rotsen klapte. En uiteindelijk is hij daar losgetrokken en naar Göteborg gebracht. En daar is hij gemaakt. Op 200 locaties in de buurt kwamen allemaal olie op rotsen terecht. Op vogels. Duizenden vogels zijn schoongemaakt. Ook helft van vogels zijn afgeschoten. En uiteindelijk hebben ze daar in het milieu, in de zee onder, hebben ze het allerlei test gedaan... En geen significante ecologische effecten. Dus het milieu is niet echt heel erg aangetast. Alleen de vogels dus. Dus uh, dat viel op zichzelf mee. Uiteindelijk de kapitein is veroordeeld voor zes maanden na laterschap wat hij niet adequaat had gereageerd, dit uh, uh, akkefietje. Met de olie. Goed, nog meer? Of hebben we alles gehad? Nee? Dan, we, dan gaan we even naar de verjaardag. En straks hebben wij dan uh, ook nog zat voor het zijn bericht... om onze borsters vol met muziek. Dus zijn we zijn wel lekker opstandig. Uh, Linda, Linda... Oh, when I see something, I wish I had shut up. ...loopt een vrouw naar te roepen, what can I do? Die lijkt volgens mij, die de stage niet helemaal goed doorlopen. Als een vrouw vraagt wat ze moet doen, nou, dat is echt helemaal niet goed natuurlijk. De vrouwen weten altijd ons goed wat ze moeten doen in een rondom het huis. Nou, even minder. Generaliserend. Goed, goed is dus, uh, de zaterdagmorgen en we zijn in het tweede gedeelte van het radioprogramma... ...en dan is het altijd even tijd voor de verjaardag natuurlijk. Zeker, eerst de jarige, kijk er even naar. Even degene die jarig is, Suzanne Fendlili... Nou goed, is, uh, is uh, onder andere dokter Lara Spencer Horton geweest. En dat was toen in de serie... Oh ja. Ja. Days of Our Lives. Daar speelde ze in vanaf 1966 tot 1975. Dus ze wordt vandaag 82. Uiteindelijk speelden ze natuurlijk ook... Ja, daar is ze misschien het meest bekend van in dit. Marcus heeft het heel veel gekeken. Bold in the Beautiful... Zeker. Echt verplicht met je vriendin? Of, oh, sorry, ik heb het nu over mezelf. Ik heb het echt de eerste af, paar afleveringen ik heb echt gekeken. Van 1987 tot 2012 was de Stephanie Douglas Forresters. Dus dat was uh, een van de, de oude garden. Hij heeft 25 jaar bij het Bolt in the Beautiful heeft ze ge, ge, gespeeld. Uiteindelijk vond ze het wel mooi geweest. Hij heeft ook heel veel uh, geregisseerd, de aflevering. En uiteindelijk heeft ze ook nog een aantal afleveringen... wel geteld geloof ik negen, bij deze serie is er geweest... Ja, yeah, ongelooflijk, hè? Heb je gezien hoe mooi ze daar was? Ja. ja, ja, ja. Dat was wel even mooier, dan uh, ja. zie je toch wat leeftijd doet. Beetje, ja, ze is 82, al logisch. ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> nou goed, ze is ja. nu al een tijdje gestopt. In 2012 is ze gestopt met uh, de, de rol in uh, The Bold and Beautiful. En su heet Suzanne, achternaam? Flanagan. Flanagan. Flanagan. Flanagan. Flanagan. Zo spreek je dat dus uit. Precies. Ja. Maar dat hou je ja. altijd. Goed, Vandaag hier. ook jarig. No? Uh, uh, uh, Flannery, sorry. Fl Fl Flannery. Ja. Sorry, ja. Flannery. En uh, Wat is het nou? ja nu ben ik in de war Flannery wie is nog meer jarig ja vandaag ook jarig Anouk Maas uh, die is uh, ja, onder andere uh, musicalactrice uh, heeft gespeeld in uh, the Sound of Music hairspray uh, maar ook uh, in goede tijden slechte tijden en uh, uh, ja ze heeft echt een hele lijst aan, uh, aan musicals en, uh, en programma's en dingen waar ze mee is gedaan dus uh, ja Anouk okay. Maas mooi Anouk Maas ja vandaag want we hebben het over goede tijden slechte tijden vandaag is ook uh, onze allereigenste Karoline De bruin jarig. Zij is ook uit de goede tijd en slechte tijd. En zij is Janine. Oh ja. Dus ja dan... die, die kan ik ook nog voor de geest halen. is zeker. Ja. Vandaag uh, wordt hij jarig. Hij is vandaag 90. Echt 90. Ik weet niet of hij nog zo speelt, maar ik dacht het wel eigenlijk. Ik heb het over Kenny Burrell. Hij is bekend onder andere van dit. Midnight Blue. Hij heeft heel veel betekend in de bebop-scene. Hij is eigenlijk nog een van de laatste die nog leeft uit de bebop-scene. En wat heeft hij nog meer meegemaakt? Onder andere dit. Dus het is een beetje meer uh, beetje surfmuziek. Het begin je ook van Come on everybody, clap your hands. Ja, dat lijkt allemaal op elkaar natuurlijk. Les Paul is the greatest guitarist in the world. Yes. Oh. He's my favorite, BB King. Yeah. Ja. Ja. Paul is the grandmaster of jazz guitar, voiced by a pretty decent jazz cat named Dizzy. Krabberij, kijk, in 2012 kreeg hij een award uitgereikt van een van de beste gitaristen, en uh, dat werd ingeleid door het feit dat uh, deze man vertelt. Dus al die uh, gitaristen die al niet meer leven hebben allemaal iets gezegd over deze Kenny Burrell. Dat hij echt de beste is gewoon. Oh. Echt leuk om dat te horen. Leuk, zeker. Goed, wie nog meer? Vandaag is ook Jan Simon Minkema jarig. Hij is van 1950. Hij wordt 71. De familie van ja, ja. de familie Knots. Knot. Precies, van de familie Knots. Maar niet alleen van de familie Knots nee, volgens mij. Maar goed, niet. nog even dit. Uh, ja. Gekke oude zemelaar. Dat was dat, hè? Hij was de oude zemelaar, ja. toch? ja. Zeker. Ja, hij, was, uh... maar hij heeft ook echt enorm veel boeken geschreven. Je moet, je moet echt eens kijken gewoon hoeveel, uh, wat een oeuvre die man heeft. Dat is echt niet normaal. Ja, heel creatief. Hij, ja. hij schreef ook teksten voor allerlei uh, mensen. Echt bekende acteurs. Maar hij of, uh... heeft het goed gedaan. Want hij kan waarschijnlijk wel over straat. Want niemand herkent hem. Nee. En ondertussen heeft hij het waarschijnlijk heel goed geboord. Ik ja. denk, hij uh... komt uit groet vandaan, vriendin. maar mij komt uit, oh. uit Groot. Daar is hij geboren, Heel grappig. Vlak bij de kust. Ja, vertel. Ja, vandaag ook jarig is um, Matthew Charles Sanders. Uh, beter bekend als M. Shadow. En dat is de uh, zanger van uh, Advanced Sevenfold. Maar hij oh, ja. heeft ook uh, uh, uh, optredens gedaan voor Korn en uh, Slash. Onder andere. Nee, dus, dat heb ik wel moeten zoeken. Dat is leuk om zochtens mee wakker te worden. Ja, ja dat, daar word je tenminste een beetje wakker daar van. Daar word je een uh, beetje zinken. Wat lekker. Goed, vandaag, vandaag wordt ze 77, Geraldine Chaplin. Chaplin? Ja, zeker. Zij is namelijk de oudste van de acht kinderen die uh, uh, Char Cha Charlie Chaplin Charles. nog op uh, latere leeftijd kreeg. Hij heeft later ook een, uh, op zijn latere leeftijd, was hij 54, een relatie gekregen met Ona O'Neill... Zij was toen 18, zij trouwde. En uiteindelijk was er heel veel gedoe over zijn communistische inslag. en Uiteindelijk is hij van Amerika naar Engeland te gaan, naar Oostenrijk. Hij heeft verschillende plekken gewoond. En uiteindelijk is hij met haar nog even flink wat kinderen gaan maken. Acht kinderen heeft hij gebracht. En deze Geraldine Chaplin is daar de oudste van. En uiteindelijk heeft ze heel veel rollen gespeeld. Ze spreekt vloeiend Spaans en Frans. En heeft in tientallen films gespeeld. En nog steeds, onder andere ook in uh, The, The Crown, heeft ze een rol gespeeld. In het derde seizoen. Oh, wat leuk. Ja, aparte ja. vrouw. Ja. Vandaag is ook een die die ken je misschien wel, Jim Core. Hij is van 1964 en hij was uh, van de groep uh, The Cores. Maar daar was hij zelf uh, uh, drum, ja? Drums en, maar zijn, samen met zijn zussen. En hij had ook het nummer that, uh, No One. Dat zeg je helemaal niks? Nee, zeg maar niks. Ah, dan wordt dat de Jolande keuze. Oké, okay, nou, nou, ik de heb de ook pesten. heel wat geleerd. Wie is er nog meer jarig? Ja, als we het dan toch over drummers hebben. Ja. Uh, Wil... Champion, de drummer van Coldplay. Oké, okay. vandaag. Ja, goede tijd hè. Komt de CD Parachute uit? Toen draaide ik Coldplay nog. Toen waren we niet helemaal zat van die ontzettend vreselijke stem van, de, eh, van die gast. En dit ook, dit is het, de klassieke doek van Coldplay: Trouble. Ik heb het idee dat het oude werk van Koopluid beter is, maar dat is mijn persoonlijke smaak. Hoe oud wordt hij trouwens? Ik klik hem net weg. Klik hem net weg, oké. Okay. Ja, hij is van 1978, hij wordt dus 53. 43, volgens mij. Uh, ja toch? Will Champion. Ja? Ja. ja? 43, ja. Goed. Degene die nog meerjarig is is Wesley Snipes. Hij wordt vandaag 59. Hij is veel op straat geweest in Bronx. Stoer de Bronx, man. En ja. hij kwam in 1992 in een bioscoop met de film White Man Can't Jump. Dus ze kunnen niet springen, witte mannen. Nou zeg. En onder andere Demolition Man in 1993. Toen werd hij echt heel populair. Uiteindelijk Blade Runner series heeft hij ingespeeld natuurlijk. Maf is dat hij in 2006 in de staat Florida... werd beschuldigd van belastingfraude. Dat werd uiteindelijk be bewezen. Hij heeft geen betaald van 1999 tot 2001. Bijna... 12 miljoen ontdoken. 12 miljoen dollar ontdoken. Uiteindelijk uh, heeft hij ook geen aangifte gedaan. Hij heeft ook teruggaven wel gekregen op een of andere manier. Nou, hij heeft heel veel geld binnengesleept eigenlijk. Of uh, bij zich gehouden. Hij moest daarvoor zitten. Hij heeft drie jaar zelf, voor, uh, zelf straf voor gekregen. Hij heeft dat hele tijd voor zich uitgeschoven, wist te ontlopen. En uiteindelijk in 2010 heeft hij zich aangemeld. En heeft dus bijna drie jaar in een uh, licht, licht, licht beveiligde gevangenis uh, gezeten. Dat is snipes. Ik, ik heb er nog één. Want, uh, ja, nog één? Dat is dus een hele beroemde schrijver. Joanne, Joanna Rowling. Zij is de schrijver van al die hele Harry Potter-reeks. Ach. Zij heeft het Rowling. in Rowling. Ja, ja, ja, ergens in een kroeg heeft dat geschreven. Ja. dat uh, nou, was het heel moeilijk. Nou. Ze het, het, het uh, had de verwarmkosten niet betalen, dus ze ging ze in een kroeg zitten. Ja. Met een kopje koffie. Je zult zo'n gast in je, in, je, in je kroeg hebben gehad de hele tijd. Op één kopje koffie. En daarna miljoenen verdienen. Ja. Ja. Ik hoop ja, wel dat ze nou ja, een is, reclame maakt voor die rent. Ja? Waarschijnlijk heeft ze wel gemeld welke, uh, kroeg, dat welke kroeg dat was. En nu uh, denk ik dat die kroeg daar uh, aardig uh, ja. aan verdient. Ja, ja, iedereen komt daar zitten om te kijken of ze inspiratie kunnen opnemen. Ja. Dat is ja, ja, weer. waar. Kijk. Ja, ja, dat ja, is allemaal met één kopje koffie. Eén kopje koffie. Nee, ik heb nee, nog nee, geen inspiratie. Nee, nee. geen nee, koffie? Nee, nee. Nee, nee. Ik nee, neem me geen twee. hetzelfde gevoel hebben. Ja, zeker. Ja, vandaag ook nog jarig is Nicoline Sauerbrein. Uh, ja, de, de, de parallel uh, uh, slalom uh, snowboarder. Okay. Heeft uh, meerdere malen aan de winterspelen meegedaan. Uh, een aantal keer onsuccesvol. Maar in 2010 uh, in Vancouver heeft hij toch uh, de, de gouden medaille. Oké, okay. hartstikke mooi zeg. Vandaag wordt ze 47, dat is echt de laatste. Emilia Fox. Ze speelt onder uh, Nicky uh, Alexander in Silent Witness. En uh, ze komt uit echt een acteursfamilie. Haar vader Edward Fox. Zo'n dandy man die allerlei rollen speelt. Allemaal gentleman speelt hij vaak. En ook Joanna Davids. Um, oh, dus, uh, haar moeder die heeft ook uh, allerlei rollen gespeeld. Een neef Lawrence Fox uh, is acteur. Nou goed, ze spreekt Duits en Frans. Speelt cello en piano. En doet dan kickboksen. Ik zou uit de buurt blijven. En, en dan is er, dan is dat Ik nou. Ja. Nou, dan nou, denk dat kan je wel allerlei rollen spelen. Kan je ja. mooi helemaal indiep. Goed, dat Go. over de verjaardag. Ja. En uh, straks hebben we Alweer de stand voor zijn berichten. So, Precies. So, 21 so. pilots Nieuws Today. Skelt Skeld and To no. you know Oh, het is mij allemaal te poppy geworden, maar ja, het is ook wel de markt momenteel. 21 Pilot, we begonnen allemaal te zijn, Het een beetje afstandig allemaal. Saturday, Saturday, ja. Yes. Het is vandaag zaterdag, klopt. Het, uh, het is zaterdag, het is niet zomer een zaterdag. Ja, hij gaat van start. Hè? In Amsterdam? De no, no, no, gay, gay pride. De yeah. gay pride. Dus uh, ja, het feestje kan beginnen. Binnenkort natuurlijk hier. As I was just saying to my friend, we such a shame. I am the only gay and that's well Nee hoor, dat valt wel oh, mee. Ik zal zien straks wie hier allemaal naar so. de kast komt. We zijn er genoeg. genoeg? Ja, we zijn er genoeg, echt. Dus uh, nou, uh, hier, uh, mocht je willen weten wat hier allemaal gaat doen. Pride at the Beach is een hele, um, noem je dat? Een hele programma staat in de Zandvoortse krant te lezen. Ik hoop dat, uh, dat het een beetje uh, niet dit weer is. Nee, ik zei het vorige week, dat is natuurlijk best wel apart. De, de gay pride is natuurlijk iets wat uitbundigs. Iets die jezelf laten zien. Allerlei mooie dingen aantrekken. En dan kan je straks een wandeling doen langs gedichten. Ja. Maar... Of, dan kan je allerlei dingen gaan lezen erover. Ik, boeiend. Ik wil gewoon dingen zien. Ja, maar het, het hele idee is gewoon het naar buiten kunnen komen. Uh, ja. Uh, ja maar... Binnen die community. En dat in verschillende... Verschillende vormen, dus ik, ik snap wel eh, voor ieder wat wils. Ja, nee, nee, het eh. is Het uitbundig is er een beetje af, maar goed, dat komt vanzelf. Nou wel. ja, dat zit er ook nog wel in hoor. Ja, dat ja, was nog wel. Maar goed, eh, dan gaan we eigenlijk de Zandvoort berichten doen? Even kijken wel lang. Ja, oh ja, dat ja, doen ja, we ook. wachten op de Zandvoort berichten. Ja. Zeker, nou vertel. Ja, de ruilwinkel uh, uh, van Zinkel die uh, heeft ondanks uh, de sluiting van vijf maanden vanwege de coronamaatregelen. Uh, en daardoor uh, ook uh, ja, een stuk minder klasitie natuurlijk. Ja. Uh, toch uh, ja, zijn ze blij want uh, ze doen alsnog uh, ja, de uh, donaties aan de goede doelen. Onder andere uh, een uh, bijdrage voor uh, uh, de, de Gentherapie Zolgeman. Stichting Vrienden van Nieuw-Uneken. En actie Provincie limburg Waternoods. Oh, mooi. En nog voor de gouden tip van Peter R. de Vries hebben ze ook nog aangedoneerd. Ja, daar zat natuurlijk al een miljoen in de kast. Dat zal vast nog wel even oplopen natuurlijk. Ook voor open. Kampioenschap Makreel Roken gaat weer terugkomen op het Raadhuisplein. na een jaar afwezigheid te zijn, komt het weer terug. 14 augustus, zaterdag. En nee, op veilig afstand... Nou, dat wil je wel met al die geuren. ga ah, hier wel even staan. Hop, ja, verdomme. dan ga je ook echt niet... Uh... Nee, ik ga niet in die rookpluim allemaal staan. Maar goed, om tien uur gaan de potten aan. En om half uh, drie worden de Nederlanders verzocht. Hé, hey, jij bent al klaar. Hier, Jap, we gaan ze even keuren. Dan gaat de jury gaat er naar uh, kijken. Wanneer uh, is dat? Uh, 14 augustus. 14 augustus. Ja, even, uh... In twee rondes worden ze gekeurd. En uiteindelijk hopen ze dan een um, uh, kwart voor drie. Gaat snel. Even naar binnen werken. Dan hopen ze een uh, prijs, uh, noem je dat, een uh, winnaar te hebben. En dan wordt het verkocht voor een goed doel. Je moet het wel op bestelling moet je het doen. Dus je, je bestelt het makreel. Ja? En dan kan je het ophalen. Je kan niet zomaar even spontaan daarheen gaan en iets kopen blijkbaar. Okay. Goed, wil je opgeven? Het kan nog hè. Als je thuis ook denkt, van, nou, ik ben bego net begonnen met Macario rook. Ik wil wel meedoen. Op, opgeven bij Ben Zonneveld. Uh, Apelstaartje gmail.com Ben Zonneveld? Ben Zonneveld staat er. Die is van de radio toch? Ja, die is van de radio. Aha. Maar die is ook, uh, heeft een hobby daar waarschijnlijk. Uh, en uh, in, uh, tot en met 6 augustus kan je opgeven. Okay. Deze week nog. Wees snel. Oh, okay. Ja. Ik, uh, ik zag net, en dan ben ik nog het artikel kwijt... dat is heel erg vervelend... maar ik zag net een heel groot artikel in, uh, op RTL Nieuws... ik heb het net gedeeld... over uh, het, uh, het zijn van vrijwilliger bij de Grand Prix. Oh. Dus uh, dat is uh, denk ik wel de moeite waard om te lezen. Ja, oké. Hebben ze het nog tekort, mensen? Nee, volgens, nee. Mij, uh, volgens mij ook niet, dacht ik. Er is een reservelijst. Ja, oké. Okay. Dat snap ik ook wel. Je denkt van, ik kan geen kaarten vinden... en ik ga een doorreisbewijzen krijgen... ik ga vol vrijwilliger worden... Goed bekijken. Ja. ja, en direct na de Formule 1 weekend... begint uh, in september... Uh, wordt begonnen met de voorbereidingen... Uh, van de sloop van de flats... aan het uh, Padhuisplein. Uh, ja, er staan er een, een stel oude flats... en die uh, moeten tegen de vlakte. En daar uh, willen ze eigenlijk uh, ja, dit jaar nog... Uh, ja, plat hebben. Wanneer gaan ze dat precies doen? Na het krampingweekend zeker? Na, uh, uh, na het ja. uh, gaan ze met de voorbereidingen beginnen... Oh, en okay. dan uh, moet het zo snel mogelijk plat. worden. dat niet haar eerder... gezicht zijn? Ja, dat denk ik ook, ja. Zo'n hele open plek daar. Ik vind sowieso al uh, dat stuk uh, wat bij de bouwespallers weggehaald is, dus waar vroeger het zwembad was. Ja? En dan kan je nu in één klap doorkijken naar de watertoren. Dat is zo gek gezicht dat je denkt van... Oh, ik zie de watertoren. Ja, ja. Ja. Als voelt... ze nou ook nog een is even platgooien en dan... Uh... Het voelt een beetje ja. zoals uh, in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dat je denkt, het was er ook heel veel ruimte daar. Ja. Nou goed, Denk een beetje een foute vergelijking misschien. Moet de gemeente <lacht> maakt wederom een gang naar de rechter... voor ontruimen van uh, passagepanden. Ze willen het afdwingen voor het zomerzoen. tot sloop over te gaan. Het is zo, zo, zo, het zo hoofdstuk in de stagnerende ontwikkeling van het interne Kom op nou jongens. Maar goed, ze geven nu de schuld aan de erfpachters... voor de slechte uitstraling achterstallen honderhoud. De gemeente gaat helemaal vrij uit. Het is wel makkelijk om nu te... de erfpachters, die gasten die dus allerlei dingen huren... de schuld te geven, Wat, dat er dat, dat zo'n rommel daar is. Ja, dat is even lekker kort door de bocht. Maar goed, ze zeggen ook, ja, dan ligt een schelpenpad... En, en met scherpe uh, dingetjes. Als daar kinderen overheen lopen... en er ligt hondenpoep in. Het is, gewoon, het is vies. De bestrating is uh, uh, romantisch, gewoon best wel risicovol om daar rond te lopen. En uh, onder andere de surfshop... die schijnt juist weer een lichtpuntje te zijn. Die zorgen dat het allemaal nog een beetje knapjes eruit ziet. Dus... Ja. Waarschijnlijk gaan ze dat niet voor elkaar krijgen. Ze hebben ook nog te maken met de hoge beroep en uh, erfpachtcontracten uh, hadden mogelijk niet mogen worden beëindigd. Dus dit is nog wel een dingetje. Oh, dus, dus het gaat hem misschien weer niet door. Dus ze, als ze naar de rechter gaan, dan uiteindelijk kunnen ze dat nog wel eens als een klap in het gezicht terugkrijgen. Ze denken. Ja, ja hou nog even vol. Hele lange het, het, het is in de ontwikkeling, het loopt niet zo snel, rustig aan weet je wel. Ja, ja. ja, nog meer. Ja, aanstaande dinsdag tussen 3 en 4 uur... is het overlastspreekuur. Zandvoort voor bewoners... die overlast ervaren van hun buren. En uh, tijdens de spreekuur zijn buurtbemiddeling... Een en een medewerker van woningcorporatie uh, Prewoner... en een vertegenwoordiger van Zandvoort... en de wijkagent aanwezig om u te woord te staan... En uh, ja, je kunt uh, informatie over dat buurtbemiddeling krijgen... via de website van www.meerwaarde.nl. En die, die, iedere dinsdag is het... Uh Overlastspreker in het pluspunt aan de Vlemingstraat in Zandvoort Noord. Oké, okay, nou, overhoofd. Uh, hartstikke mooi. Verder is nog een stimuleringsbudget voor jongeren en activiteiten. Ze willen natuurlijk uh, herstelplan coronacrisis. Dat willen ze uh, in Zandvoort goed oprichten. Om, ja, die, die jeugd die heeft al heel veel te lijden gehad om die weer in beweging te krijgen. Heb je nou een idee? Moet je dat, kan je kijken of je daar geld voor los kan peuteren. Vanaf 50 euro tot 550 euro. Ze hopen bedrijven, maar ook uh, individuele. Uh, initiatieven te krijgen. en uh, Ik zit even te kijken, team sport service Zandvoort is er maar bezig. Uh, je moet even kijken, heb ik nog een andere website waar je naartoe kan? Nou, je moet even bij de gemeentewebsite kijken en dan kan je kijken of je daar voor een aanmerking komt om wat geld los te kunnen peuteren. Ja. Om de jeugd in beweging te krijgen. Nou, tot zover de Zandvoortse berichten. Zo die al andere keuze. Ja, ik heb hem staan. Je hebt hem staan. Dat nummer breathless van de koers. En als ik dat zeg, dan denk je, oh, die ken ik. Het oh, is ja. dus dat de meneer Breathless Jim Cor, more, dames. Jim Corr is dus yeah? jarig en hij is dus de broer. Yeah? En Hij is dus samen met zijn uh, zussen de band The Corrs. En dan laat ik een van die gasten. Oeh, die heeft echt vroeger een leuke tijd gehad. Zeg maar, toen die zus allemaal nog thuis woonden. Juist, ja. al die vriendinnen op bezoek hoor. Nou, ik moet ook, eerlijk, oh, dat een straf, hoor. moet ook eerlijk zeggen, ik heb er ook wel gehad dat mijn broers er vaak mijn vriendinnen in pikten. Ja. Daar werd ik toch eigenlijk wel een beetje moe van. Ja. Dat ze uiteindelijk zeg maar bij jou op bezoek ze bij kwam bij mij op bezoek en dan kwam hij erbij zitten. Ja. En dan begonnen ze te zoenen en dan kon ik gaan, weet je wel. Ja, dat zaten ja dan zat ze dan bij hem kan. op zijn slaapkamer in plaats van dat ze bij jou kwamen. Je dacht, nee, Jezus. ze zaten dan nog wel bij mij. Maar, uh, okay. maar uh, ja, ik had zo van, nou ja, ik ga maar weg, want dit is ook niet echt interessant. <laughs> Heel irritant. Ja, dat lijkt me ook wel irritant. Nee, goed, ik ken, ik ken dat. Ik, bedoel, ik had er ja. dan een vriendin die heel veel leuke vriendinnetjes had. Ja, die dacht: het hele huis Vol, Maar dit is eigenlijk een beetje hetzelfde. Goed, ja. die stoepak leeft uh, vandaag uh, in, uh, onder andere te, te horen, natuurlijk. Drukker vakantieverkeer dan normaal op de Europese wegen komend weekend. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Extra druk wordt het doordat mensen vanwege corona in Europa blijven. Vooral in Frankrijk wordt drukte verwacht, maar ook op de Zuid-Duitse, Italiaanse en Spaanse wegen. Jezus, allemaal drukte, drukte, drukte en, geloof ik, ook weer de tolwegen worden binnenkort wel. Uh, uh, die worden geen tolwegen meer, dus dat kan echt de tientallen euro schelen als je die wegen straks pakt. Ja, het blijft allemaal natuurlijk in Nederland en onder andere ook vandaag in de telegraaf te lezen dat in Turkije, wow, daar bij de kust gaat het natuurlijk ook heftig aan toe, met die branden. En daar zitten toch al een aantal Belgen en Nederlanders onder andere. Dat uh, het uh, 874 Belgische Toeristen zit inderdaad En achtergrond 54 vijf van zitten daar in als gebied. Ik heb er ook gezeten. Alleen ik ga daar niet in zegt mijn hoogzomer heen. Want dan is het er veel te warm. En dat zie je ook wel. Door die hitte krijg je dus allemaal branden. En daar zijn ze fanatiek bezig. En, en maar mensen zitten daar in dorpen. Niet echt lekker op hun gemak. En uh, ja, soms komen grote asregen komen over het balkon heen. Dat je denkt, van, ja, ja, ik zit hier wel. Maar ik voel me ook schuldig. Ik wil er eigenlijk weg. Maar kan niet zo gauw weg. Nou, het is uh, oranje gekleurd. Niet in de lucht, maar ook vanwege de corona. Dus nou, het is een lekker pakketje waar in zit, uh, vakantie. Wat zijn jullie voor het, vakantiepakketten? Nou, is het niet gewoon duidelijk dat we gewoon niet op vakantie mogen? Nee, dacht ik ook huur een huisje hier in de buurt, zeg ik altijd. Ja, mm -hmm. Jij hebt er nog geen tuur, toch? Ik heb er nog geen tuur. Er zijn nog een paar weken over. Huh? Ja. Uh, ja, ik ben, uh, ik ben een uh, campertje aan het bouwen. Dus, uh, een campertje aan het uh, bouwen? Ja. Ja. Gewoon zo'n hut achter de... Nou ja, zo'n... Een sleurhutje. Nee, ik, niet de, een sleurhut. Je? Gewoon een auto-ombouw okay. slaapplekje erin. Okay. Ja, ik, ik leuk. zit wel eens achter zo'n camper aan. Dan denk ik van... Jeetje, je zou in zo'n camper zitten. En er staat echt een hele rij auto's erachter. Ja, je wordt nu echt een uh, caravan camper. Ja? Maar gewoon een camper die kan best wel wat... Een kilometer, dus die kan ja, best wel... Ik uh, denk dat kan gewoon uh, 160. <laughs> Zet zet je moet alleen het ding zet. een beetje vastzetten... en zorg ja. dat er geen, niks op het fornuisje staat. Zet ja, Rammond een beetje, maar ja, dat is gewoon dat is, Noord, dat, dat is de romantiek. Ik had hier de glazen in de gezet, dat liggen nou in die andere kast. Oh, ja, nee. klopt. Ik had even 160 aangetikt. Je had het net over uh, Turkije, hè? Huh? Er is een Nederlandse drugsbaron, uh, Z in G... die heeft feit van zijn vlucht naar Turkije... want uh, hij was uh, ontsnapt in 2016 door zijn enkelband door te knippen... en hij vluchtte daar. En wende, uh, hij waande zich daar onschendbaar... Maar het was dus onterecht, want eind uh, juni deed de Turkse politie invallen... in de organisatie van G en zijn compagnon. En uh, in de Nederland wordt gezien als het kopstuk van de organisatie. En wordt aangeklaagd voor echt diverse misda misdaden en uh, allerlei toestanden. En hij krijgt dus gewoon nu ja? 1482 jaar cel. Pff, jawel. En het grappige is wel, Turkije is niet het enige land... dat zulke hoge gevangenisstraffen geeft. Nee. De langste gevangenisstraf ter wereld ooit... is gegaan naar Gamoy Tipiazzo. Zij, ja? zij werd veroordeeld, want ze had een piramidespel. Ze had, had ge... Oh, het is een ze, dat is een vrouw, ja. ja? En uh, ze liet 16.000 mensen dus aandelen kopen. En uh, de Thaise marinier, dat is toch een vrouw... Ja? het, het geld in eigen zak. En dat was 200 miljoen. Maar ze werd so. gepakt, kreeg een straf... van 141.078 jaar. Maar die heeft ze niet uitgezitten, want nee. uh, na acht jaar werd ze toch hey. weer vrijgelaten. Vermoedelijk door haar nauwe banden met de Thaise overheid. Wat werk zit er Waarschijnlijk waren was de Thaise overheid degene die de eerste 500 uh, uh, aandelen had gekocht van de piramides, Dus ja. die is er rijk van geworden. Dat denk ik ook. Bizar. Maar ik vind het wel een mooi verhaal, ik. Die... Ja, zeker. Zoveel. Ja, en uiteindelijk komen we vrij rondlopen. Ongelooflijk. Nou, heb je er nog iets over tegen te, op te bieden? Ja, door de blokkade van de Pirate Bay door Nederlandse providers. is uh, het bezoek van de uh, illegale download-website vanuit uh, ons land. met meer dan 95% gedaald. Dat uh, komt uit het uh, jaarverslag van uh, Stichting Brein. Nou uh, ja, uh, het is ook. Uh, als je nu uh, de Pirate Bay uh, intoest, dan krijg je ook dat, uh, van je provider. een uh, ja. bericht van. Nou ja, hoe heet het, uh, deze site mag je niet bezoeken, dus uh, succes ermee. Uh, dus ja, het is ook niet zo gek. Maar waarom dat het, uh, mag je die site niet bezoeken dan, Omdat Pirate je daar, op Pirate Bay, daar staan allemaal, ja, linkjes, op staan allemaal linkjes op uh, um, uh, uh, ja, om films en dat soort dingen te zeggen, downloaden. Ja, films was het altijd. Ja, veel films, maar ook games. Eigenlijk oh. alles kon je daar vanaf, uh, vanaf downloaden. Maar, ja. uh, ik, denk dat het, ik denk zelf ook wel dat het grotendeels te maken heeft dat gewoon de streamingdiensten, uh, een stuk bekender zijn geworden en goedkoper. Ja. Uh, waardoor je dus nu, ja, eigenlijk voor, uh, voor een paar euro in de maand kun je zoveel verschillende films kijken. Ja, waarom zou je de dan. is eigenlijk doen niet meer uh, om nee. alles te downloaden. Nee. Niet meer interessant. Nee. Een, uh, maar. Ja. Nou, mooi, mooi. Maar ze noemen wel specifiek. Dat naar deze site 95% minder. Oké, okay, maar er zijn misschien dus, wel andere sites. Ik denk dat er nog genoeg sites zijn waar mensen alsnog uh, uh, wel uh, ja, naartoe gaan om uh, het nog okay. te downloaden. Nou ja goed, ja, als het allemaal makkelijker toegankelijk is en het is betaalbaar, dan zou je dat niet doen natuurlijk. Nee, goed, ja. even de leukste paard van de laatste tijd: Kings of Leon, the Bandit. Dat is de laatste cd van Kings of Leon. Sex and Violence. Ja, daar kom je nooit bij over. En met die platen druk. Maar goed, dit is wel aardig. The Bandit. Het is zaterdag mooi gelopen tegen het einde van het rijdenprogramma. En straks aan het natuurlijk. Uh, Goeiemorgen Zandvoert. En uh, nou goed, uh, we hebben nog meer dingen natuurlijk in de wereld. Onder andere, wat, wat, wat had jij nou? Nou ja, ik hoorde dus eigenlijk dat uh, bij, de, bij de spelen, de jongste ja? spelen, dat er geen konoos meer verstrekt werden. Maar gelukkig was er nog wel eentje in huis. want... Het is dus zo, de Australische Jessica Fox yeah? die heeft deze week getoond... dat haar uh, pelvermogen op Olympisch niveau slechts het topje van haar vaardigheden is. denk je, hoezo die condoom? Ja, maar ja. ja, ze heeft op een slimme manier een condoom herge hergebruikt, dat is wel... Yes, yes, yes. om haar kajak te repareren voordat ze een medaille won. En uh, ze heeft de beelden dus van haar ingenieuze reparatie gedeeld op TikTok... Net voordat ze een bronzen medaille won in het Kano Slalom K1-event. Ja. En uh, op die beeld is te zien hoe een personeelslid van Fox... een koolstofvezelpleister op de neus van haar kajak aanbrengt. En vervolgens een door de Olympische Spelen uitgegeven profilaxe overheen spant. Oh, dat, wordt, dat is toch door Reun gegeven. En ze zegt zelf... Ik weet dat je nooit wist dat condooms konden gebruikt worden voor kajakreparaties. Het geeft de carbon een gladde afwerking. Maar de, hij is gerecycled. was het echt. Was het dus ja, een, dat, een, dat, een, dat vind ik vreemd. Had ze hem ergens uit het water vandaan gevist? Nee, maar dit is gewoon, uh, gewoon de reclame. De reclame, de vertaling. Dus oh. ik ben... Uh, maar dat kan me voorstellen ja, ik niet voorstellen. Ik denk dat ze gewoon... Uh, uh, uh, dus Gerf iets deden vervolgens per ongeluk de kanal omstoten tijdens de daad. Oh, ja, ja, ja, ja. En toen het maar op die manier gerepareerd hebben. Ja, Als smoes van, uh, we hebben niks gedaan, hoor. Nee. Niks aan de hand. En wat, wat zit er nou in die... Is, ja, is het op. Okay. Ja, het is lijm. Dat, ja, dat, dat lijn. is hem vastplakken. vast plakken. Ja. Goed. Goed. Lekker niveau hier. Lekker niveau allemaal weer, zeg. Potverdorie, zeg maar. Ja. Nou goed, het is de zaterdagmorgen. We kijken nog even de, de wereld in. Ik zit even te kijken of ik nog iets kan lezen. Oh ja, dit was toch wel een grappig berichtje. Als de kat van huis is, dansen de muizen zeggen ze altijd. Maar goed, als de kat alleen thuis is... Het gebeurde in de stad Luga. Ik ken er niet, maar goed. Uh, daar, de buren hadden, Kroatië? Hè? Kroatië ergens? Denk het, ja. Luga. Uh, Lugo. En, uh, en daar kregen de buren hebben geluidsoverlast. En toen de politie gaan kijken, was niemand thuis. Bleek dat de kat... De stereo aangezet en ging met de volumeknop zitten spelen. Hè? Ah, wat grappig. Nou, leuk. Nou ja. Leuke berichten hier. <lacht> nou, goed. Dan kijk ik nog even naar de muziek die we voor u hebben uitgezocht. En onder andere een van die plaatjes die, mij, uh, die ik wel leuk vind, is dit natuurlijk. Uh, echt zomersplaatje. Is wel nodig nu, hè? Ja, nee, we hebben het nodig. Ja. Nee, nee, nee, nee, sorry. Ik ben echt weer een rommeltje aanmaker. Jazeker. De summer feeling vanaf de Dat hoor je ook. het begin hoor je dat. is een beetje duffig, maar het komt langzaam uit de. Yeah. I hear the rhythm of on the shore And my heart and i'm head over heels in love in california Dreamin', dreaming dreaming dreaming yeah touching the stars and then dragging them down to earth like california feeling feeling feeling oh now what you do Are You proud to tell the truth yeah down on the beach i'm staying out late for you oh i'll lock you loose see the sunset from the road Is Frisse lucht naar binnen. Ik vind het wel heel veel. Maar het is ook wel een beetje weinig. Een kwartier per dag, hè? geloof ik. Ja, het is heel weinig. Het is dus de... wel weinig In hey, de, de gevangenis wordt je altijd een uur gelucht. Dus, uh, ja, precies. Daar hebben ze zelfs meer ventilatie in de gevangenis. Die zijn er veel beter af. Dus dan heb je dat natuurlijk allemaal. Nou goed, ja. Het gaat er bij natuurlijk. Uh, uh, de laatste tijd is het natuurlijk... Weet uh, uh, je, die, uh, die, die? beste man Rutte. Die zegt natuurlijk dat je moet goed ventileren. Zeker een kwartier per dag. <lacht> Zeker. Zeker. Hij probeert ja. ons eronder te houden. We moeten weer ja. slachtoffers vallen. Kwartier per dag gast. Normaal was het te kort gewoon. Doe af en toe je deur even open, je raam even open. Maar goed, het is iets wat nog steeds onderbelicht is. Dat roept iedereen ook maar weer. Goed. Nou, we zijn bijna aan het eind van het rijbegam. We hebben nog een paar dingen die je willen wil delen met ons uh, luisteraars. Ja. ja er is in Amerika is er dus een man. Die, uh, die was dus echt een voorganger of zo in een kerk. Ja. En die was steeds, uh, vandaar je moet je niet vaccineren. Hij zegt, ik heb 99 problemen. Maar een, een vaccinatie is er geen van. Nee. En in andere tweet in dezelfde maand maakte hij grapjes over de outreach-inspanningen van de regering Biden om vaccins te pushen. Yeah. Maar nou is hij uiteindelijk uh, ook aan de ventilatoren uh, gelegd en hij is overleden. Dood. Dus dat is uh, wel ernstig. Ja, maar ik heb ook nu gehoord, dat vind yeah. ik ook bijzonder. De, de, je hebt dan uh, een soort uh, vaccinatieloterij. Als je je kan een lot krijgen als je je laat vaccineren of een biertje. Maar yeah. er is dus een vrouw die ging gewoon uh, zich laten vaccineren. Die heeft gewoon een miljoen gewonnen. Oké. Okay. Ja. Oh. Nou, ik ja. denk wauw. Hm? Dat is niet dat is, verkeerd. Uh, niet verkeerd. Dus, uh, dat soort dingen gebeuren er gewoon. Waarom op in die derde ja, Ik heb Amerika, helemaal geen lot gehad. In Amerika, gehad. Nee. In Amerika doen, ze, doen ze rare dingen om mensen aan, aan, ja, nou, aan vaccinatie te krijgen. Ze, nou, er, was, er is daar ook wel een heel hoog percentage gevaccineerd, wat ik begreep. Ja. Dus, uh, en ik heb ook begrepen, dus zeker bij dat Sanquin... quinn dat uh, die. Uh, die uh, De bloed, gevangenis? Nee, die, bloed, uh, ja, die bloedbank. Bloedbank? Ja? Dat uh, van degenen die dus, uh, dat er bijna 90% uh, die hebben antistof al. Oké, okay. dus nou, we gaan de goede kant op. We gaan de goede kant op, ja. Goed, uh, ja. Je, je ontkomt er niet gewoon aan om het niet prikken te laten zetten natuurlijk. Ja, maar, maar die derde, dat, dat, dat is eigenlijk weer over. Maar dag, nou, die doet ze niet. gewoon in de griepprik, weet je wel? Die, die in oktober over drie maanden. Ja. Zeg ik het goed. Ja, dat is, uh, twee maanden, twee drie maanden, dan uh, heb je de, misschien de gewone griepprik weer. Misschien dat ze daar ook wat in doen. Uh, ja, ja, ja, ik denk dat. De, ja, goed. Ik, ik, ik heb nu twee prikken gehaald, dus die derde prik maakt me helemaal niet uit. En ik weet gewoon dat ik elk jaar een update moet halen. Dat weet je gewoon. Ja. Ja. Anders kan je, je deze maatschappij je niet deze mee. je hebt telefoon ook. Dus uh, waarom je prik ja, ja, niet? Ja, daar ja, ja. kan je het mee vergelijken. Gewoon, gewoon, je even je, vergelijken. Je maar moet je ik sprak even, Ik sprak iemand en die zei van ja, maar weet je wel, want het komt bijna uit de vries, dat is hartstikke koud. Yeah. En door de opwarming door je lichaam dan komen al die metaaldeeltjes vrij. Ik zeg, oh, ja yeah, right? Je en daar het wordt weer magnetisch van. Nou, goed, je hoort het al, waar we mee begonnen zijn, we ook ja. weer mee geëindigd. We hebben het namelijk. Over de corona, dames en heren. Ja, ja. Is laag. Precies. Aan, We schieten nog wat om ons heen en uh, we spreken elkaar volgende week weer. Het is maar even een lekker plaatje mee af te sluiten. Dordje!